Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. Het al als gevolg van de aardbeving in Turkije is opgelopen naar 570. Dat melden de Turkse autoriteiten. Ruim 2500 mensen zijn gewond. Sinds de aardbeving van afgelopen zondag zijn 187 mensen levend onder het puin vandaan gehaald. hen is een jongen van 13 die vannacht, ruim 100 uur na de aardbeving, onder de resten van een appartementencomplex de complex in de stad Ercik, werd gevonden. De werkloosheid in Spanje is het afgelopen kwartaal opgelopen tot bijna 5 miljoen mensen. Tussen juli en september kwamen er zo'n 145.000 werklozen bij. In totaal zit nu 21,5% van de beroepsbevolking in Spanje zonder werk. Dat is het hoogste percentage in de Europese Unie. De organisatie van onafhankelijke pomphouders Beta gaat mensen die een benzinedief pakken een gratis tank brandstof geven. De beta zegt schoon genoeg te hebben van de harde kern van benzinedieven met valse kentekenplaten die straffeloos wegrijden. Gaat volgens de onafhankelijke pomphouders om het aanhouden of belemmen van de dieven meteen na tanken. Het, het is niet de bedoeling dat mensen benzinedieven gaan klemrijden op de snelweg. Dan krijg je Wild taferelen waar we niet op zitten te wachten, al dus de beta. Zaterdag kwam in een file bij Abkoude een automobilist om het leven nadat een benzinedief achterop hem was geknald. Het gebeurde tijdens een achtervolging door de politie. De topman van het Europese noodfonds, Klaus Regling heeft in China gepraat over de Europese schuldencrisis. Volgens Regling heeft hij geen formele onderhandelingen gevoerd over een Chinese bijdrage aan het oplossen van de problemen, want daar vindt hij het nog te vroeg voor. Hij wil eerst horen wat andere landen zoals China en Brazilië te zeggen hebben over een eventuele bijdrage aan het Europese noodfonds. Dat wordt uitgebreid naar 1000 miljard euro. Dan het weer in het noordwesten bewolkt en vooral vanochtend kans op wat regen. De rest van het land wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Het wordt 14 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A20 Gouden richting Hoek van Holland... ...tussen het knooppunt plein en, en het Rotterdam Centrum 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Through these empty streets Yeah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 106.9 GF GF Story in my life, searching for the right. True, and I know that he. Just you and me, lost, trapped in the freezing cold. Barely alive. Have to make. ga maar zo.